De Nederlanders gaven als gebaar van goede wil 200 Koraans cadeau... aan Afghaanse militairen die ze aan het trainen waren. PVV, ChristenUnie en SGP zijn verbaasd over de gift. Volgens hen is die in strijd met de scheiding van kerk en staat. Ook Van Middelkoop neemt afstand van de actie. Hij gelooft in de goede bedoelingen van de militairen... maar volgens hem is het cadeau niet voor herhaling vatbaar. Twee Tilburgers hebben bekend dat ze betrokken zijn... bij de dood van een plaatsgenoot. Ze werden gisteren opgepakt. Het 23-jarige slachtoffer werd zaterdagmiddag in Tilburg mishandeld door de twee mannen. Hij overleed de volgende dag in het ziekenhuis. De twee verdachten van 23 en 29 jaar werden opgepakt na een tip van een getuige. Het motief en de relatie tussen de verdachte en het slachtoffer zijn nog onbekend. In Den Haag worden tientallen meldingen van kindermishandeling tijdens Koranlessen onderzocht. Het aantal signalen van mishandeling tijdens Koranlessen is bovenmatig, zegt de gemeente Den Haag. Er zijn gesprekken gevoerd met de besturen van de Koranscholen en die beloofde beterschap. Toch bleven er signalen binnenkomen over mishandeling. En daarop is besloten de politie en het Openbaar Ministerie in te schakelen. De jeugdgezondheidszorg heeft de dossiers van 49 kinderen overgedragen. Het kabinet ziet geen aanleiding om de kabinetsmaatregelen tegen de economische crisis aan te passen. Het Centraal Planbureau kwam vanochtend met positievere cijfers over de economie. Premier Balkenende noemt de cijfers een positief signaal, maar volgens hem past behoedzaamheid. Balkenende en minister Bos houden eraan vast dat de economie moet worden gestimuleerd en dat vanaf 2011 bezuinigingen nodig zijn. Het weer, vanavond en vannacht gaat het opnieuw licht vriezen. De minima liggen tussen de min 3 en de min 8 graden. Morgen overdag wat sneeuw en in het westen natte sneeuw. Smiddags ligt de temperatuur rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker uit en zie je...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 ZFM, dit is Kerst met ZFM, met nu nu in Zandvoortse Zaken.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 En, en waarom ben je daarmee begonnen? He, heb je iets met voeding of uh, hoe is dat gekomen? Nou, eigenlijk is het gekomen omdat ik zelf uh, wilde afvallen. Ik, ja. ik wog uh, uh, wat te zwaar. En toen kwam ik op mijn werk iemand tegen en die uh, was afgevallen met Herbalife. Dat is ook een voedingssupplement, ja. maaltijdvervanger eigenlijk. En uh, zij vertelde, nou probeer dit dan eens. Nou, ik had nog nooit geleind. <lacht> maar mijn moeder had altijd modi vast in een kast staan. Oh, ja. En dacht, ik, nou, poeders, dat is helemaal niks. dat kan ja. nooit wat zijn. Ja.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 En toen ben ik gewissconsulent geworden. En eigenlijk wilde ik dus al uh, nou, tien jaar geleden is worden. Hm. Maar ja, de opleiding is een voltijdopleiding. opleiding. Dus dat betekent ja. vijf dagen in de week naar school. Cool. Ja, dat gaat niet als je een baan hebt en een huis. Dat nee. je moet betalen. En, uh... Ja, intensief hoor. Ja. Uh, he, zoveel dagen les. Maar ja, vier jaar geleden is dan ja. uh, de, een andere vorm van opleiding gekomen. Dat heet compact. Oh. Ja. Dan ga je één dag in de week naar school. En dan moet je de rest zelf uh, thuis uh, doen. Maar alle tentamens, alle lesstof is precies hetzelfde als een dagopleiding. Ook stages moet je lopen. Dus dat geeft weer meer perspectief voor mensen die nu gaan starten ja. daarmee. Ja. Ja. ja. ja. En het is natuurlijk wel een beroep waar echt toekomst in zit. Want er zijn ja. steeds meer vraag naar diëtisten. En steeds meer mensen hebben overgewicht. Ja, overgewicht is eigenlijk bijna volksziekte nummer 1 aan het ja. Bijna 50% van de mensen hebben overgewicht. En uh, ja. ja en soms kijk je om je heen. En dan laatst keek ik naar een... een, een, een, een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 ja, heb je er weer over vroeger? Als je terugkijkt naar vroeger. moeders moeten dus ook absoluut niet hun kinderen belonen. laat maar zeggen met snoep. Nee. Of als ze verdrietig zijn, zeggen nou neem maar een snoepje. Nee. Want dan krijg je dat als die kinderen groot zijn. Ja. en ze hebben veel rot tijd of ze zijn gespannen, dan gaan ze eten. Nee. En dat zijn echt die essentiële ja. dingen. waarvan ik me nu realiseer. ja, zo is dat ook. Nee. Ja.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 ja en hetzelfde is bijvoorbeeld een evergreen of een ja. liga ja eigenlijk is één liga dus, één, dus niet één ja. pakje maar één en stuk ja. is voldoende voor een tussendoortje maar ja, wat doe je je geeft een kind een pakje mee Want Ja, Eeten ze alle twee op ja willen. precies ja. ja nou heeft liga wel van die leuke doosjes daarvoor bedacht maar je moet oh, je dan ja. moet je daar weer kopen ja nou, zo heb je overal weer andere oplossingen maar dit kan je weer adviseren ZFM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 Dan hebben we een goed advies voor de feestdagen. En in januari gaan we weer allemaal uh, In januari kom je gewoon bij mij langs. Hey, wat de meeste mensen eigenlijk doen, mm. is in januari ga ik lijnen. Dan ga ik het zelf proberen. Nou, dat proberen het lukt meestal twee weken. Ja. Na die twee weken word je zagrijnig en lusteloos. Dan zegt de rest van de familie, zeg, ga je even lekker gewoon eten. <laughs> nou, daarna komen jullie gezellig bij mij langs. Ja. En uh, doen we eerst een kennismakingsgesprek. En dan gaan we kijken wat het uh, wat kan betekenen voor uh, degene ja. die bij me is.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 To Jay, how much is my care? Moonlight, we spend our time together feeling so nice. Right. Let's make it last forever, and I'll hold you tight. It's such a wonderful night. my Ain't nothing but a winter champ. We're gonna celebrate as much as we dreams you've come to care about I know what you need right now you need to come on home so I can hold you tight get you through tonight everything I love between us will get us through tonight all the things we lost will teach us see the pretty things in life all the places that we've been to the people we relate to all the To blow the tears from us our... ZANG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 heeft praktijk op de brede rode staat welk nummer? 26a. En zeg nog even je telefoonnummer of e-mailadres als je wilt. Nou, e-mailadres is heel eenvoudig, diëtist, apastaartjeplanet.nl. En mijn telefoonnummer mobiel 0666, oh nee, dat is natuurlijk niet verkeerd, 0622249100. Oké, okay, dan kunnen we je allemaal bereiken als we een voedingsadvies willen van je.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 En waar ik van uitga is van de wensen van de klant. Want ik kan wel zeggen, je moet afvallen door dit, dat, dat en dat te doen. Maar als iemand niet van groente houdt, of geen vlees eet... of die vooral in biologisch wil eten, of matige gevangers wil... of een eiwitdieet, proteïnedieet, dan kan dat allemaal. Dus zo breed mogelijk en vanuitgaand van wat de klant wil. Dat is wat ik wil. Er zijn allerlei dingen te bekijken op de website, van de kwam website...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 Bye. Vampires van de dood.